Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Turkse premier Erdogan zegt dat zijn geduld met de betogers opraakt. Duitse president Gauk noemt schade door het hoge water ongelooflijk. En Zuid-Afrika bidt voor Mandela. Maar nog geen nadere mededelingen over zijn gezondheid. Het weer op steeds meer plaatsen zon... Nog even vanavond, maar door het westen en zuidoosten blijft overwegend bewolkt. Vanavond en vannacht winnen wolken weer terrein, koelt af tot 9 graden. Morgen neemt de wind af, verder verandert te weinig. Pas woensdag neemt de kans op buien weer toe. Het geduld van de Turkse premier Erdogan met de rellen in zijn land raakt langzaam op. Vanmiddag zei hij dat zijn regering geduldig is, geduldig blijft, maar dat het wel een keer moet stoppen. Bram van Meulen, correspondent in Istanbul. Waarom zegt Erdogan dit nu, en zo op deze manier? Ja, hij uh, laat opnieuw zien wat voor een politicus hij is. En misschien ook wel de, de reden waarom zoveel Turken op hem gestemd hebben. En dat is namelijk uh, de sterke leider, uh, de man die weet hoe het verder moet met het land. Uh, maar hij zet een groot deel van uh, de Turken nu echt weer opnieuw in de hoek. Uh, ik zal je even een bloemlezing geven over de dingen die hij vandaag allemaal heeft gezegd in Adana, in Ankara... Uh, wij zullen niet doen wat een handvol plunderaars heeft gedaan. Wij, hè, dat bedoelt ja, zijn aanhang uh, mee. Zij stichten brand, zij vernietigen de winkels van burgers, de auto's van burgers. Daarbij niet vermelden dat uh, de, de verbrande auto's die ik zie liggen op taxi... maar allemaal politieauto's zijn. Uh, die zijn gesneuveld in die harde strijd die er is geweest... tussen de oproerpolitie met heel veel mensen. En nog eentje, uh, wij marcheren richting een beter Turkije. Sta niet toe dat anderen de zaadjes voor verdeling zaaien... De andere woorden, uh, ja, er is eigenlijk geen verandering in zijn houding wat dat betreft. Uh, hij schildert de demonstranten af als een stel bandieten, een stel plunderaars... waar hier op Taksim ook heel veel grappen over gemaakt worden, over dat woord. Dat Heel veel mensen dragen nu met trots het embleem van plunderaar. En dat zullen ze nog wel even blijven doen. Maar goed, hij zegt dit, hij heeft het vaker gezegd. Uh, zullen de demonstranten onder de indruk zijn, denk je? Nee, want wat we het, uh, bijvoorbeeld gisteravond hebben gezien... is dat er Taksim voller stond dan elk van de afgelopen avonden... echt tot de nok toegevuld. Er zit geen nok, maar het hele plein was uh, van oost naar west, van noord naar zuid... helemaal gevuld met uh, demonstranten. In Istanbul ging het heel rustig. In Ankara is er gisteravond weer hard geknokt met de oproerpolitie. Dus die demonstraties die blijven doorgaan. en. Terwijl de verwachting van sommigen hier was dat Erdogan uh, iets zou inbinden... Uh, misschien toch nog eens zou gaan kijken naar de plannen die er liggen voor Taksim, naar het politiegeweld... zie je nu dat er een andere beweging ontstaat. en Dat is heel veel uh, demonstraties organiseren voor zijn aanhang op het vliegveld van Ankara, vandaag in Adana... En later deze week een grote in Istanbul gepland en een grote in Ankara gepland. Waarbij het gevaar natuurlijk bestaat dat je dan op twee verschillende plekken in de stad hele grote groepen demonstranten krijgt die niks van elkaar willen weten. Dus de kloof in de Turkse samenleving wordt hierdoor alleen maar dieper. En wat verwacht je als het geduld van Erdogan echt op is? Gaat hij dan korte metten maken? Ik, ik, denk, uh, ik denk van niet. Ik denk dat uh, er lessen getrokken zijn vorige week... bij, bij die enorme rally hier op taxi met traangasten gewonden... die er geval, gevallen zijn, dat dat niet de manier is. Je ziet hier in Istanbul vooral uh, dat de politie... Eigenlijk zich zoveel mogelijk afzijdig van het protest probeert te houden. Maar er is wel angst op straat dat er ja, op een gegeven moment toch weer op politie met bulldozers kan gaan staan. Er werd overgesproken dat misschien wel aan het eind van het weekend, misschien wel vannacht, acties kunnen komen. Maar vooralsnog is de hoop hier dat dat niet gebeurt. Bram van Meulen, dank je wel. De Duitse bondspresident Gauck heeft de stad Halle bezocht. Halle werd vorige week zwaar getroffen door het hoge water. Het centrum liep onder. En Gauk was zichtbaar aangedaan door de schade en noemde de situatie ongelooflijk. Hulpverlener stak een hart onder de riem. Blijven ze mutig en komen ze weer terug? Alles goed. Ja, In Maartenburg is correspondent Tim de Wit. Uh, Tim, de stad staat al deels onder water. Vanmiddag sprak ik met je. Toen was de vraag of de dijken het zouden houden. Hoe is de situatie? Naar de waterstand van de Elbe hier in Maastenburg lijkt zich te stabiliseren. Is zelfs al een paar centimeter gezakt ten opzichte van het begin van de middag. Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar goed, het water staat hier nog altijd op 7,44 meter hoog... en dat is ruim 5 meter hoger... Dan normaal. En ja, veel dijken zijn weliswaar verstevigd naar de vorige grote overstromingen in 2002. Maar de meeste zijn berekend op waterstanden van 7,30 meter, 7,40 meter. 40. En ja, daaruit kun je wel opmaken dat, dus, uh, dat dat net iets te laag was. Het was op zich namelijk nog wel een stuk hoger dan uh, de waterstanden van 2002. Want dat was 6,70 meter. 70. En ja, men uh, ging er tien jaar geleden vanuit dat dat niet zo gauw meer overtroffen zou worden. Maar dat is dus helaas uh, toch gebeurd. In Maagdenburg zijn nog eens 23.000 mensen geëvacueerd. Waar zijn die naartoe gegaan? Ja, ik zag hier heel veel mensen op straat lopen met sporttassen, met huisdieren onder hun arm. Zelfs een jongetje met een kooi met een hamster erin bijvoorbeeld. Ja, allemaal op weg naar hoger gelegen gebied natuurlijk. Vele kunnen terecht bij het familie. Maar er zijn ook verschillende noodopvangcentra ingericht met buiten de stad waar mensen heen kunnen. En het verloopt, het verloopt overigens allemaal heel rustig en zonder paniek hoor. Iedereen doet gewoon wat ze wordt gevraagd. Dus dat gaat allemaal prima. Aan de andere kant zijn er ook wel mensen die in hun huis blijven. Eventueren is namelijk op veel plekken vrijwillig. Uh, zo was ik namelijk vanmiddag in een wijk waar het water tot net onder de rand van de dijk staat. zo'n 20 centimeter eronder nog. En uh, ja, daar dachten sommigen, nou ik gok het erop, ik blijf. Maar uh, daar gaan ze nog wel degelijk een spannende nachten toegemoet. Want ook al zakt het water nu dan heel erg licht, uh, er bestaat nog altijd de kans dat de dijk verzadigt. Of uiteindelijk toch bezwijkt onder de druk uh, van het water. Tindewit um, in Duitsland, in Magdenburg. Ons eigen weerman Gerrit Hiemstra, de, de beelden van Duitsland zijn uh, indrukwekkend. Niet alleen van Duitsland. Um, Even vooruitblikken. Hoe is de weersverwachting voor de gebieden in Duitsland... die bedreigd worden door het water en er last van hebben? Nou, het is zo dat in Zuid-Duitsland uh, nog wel wat regen wordt verwacht. Enkele tientallen millimeters de komende dagen. Maar dat is eigenlijk voor de stand van uh, de rivieren niet relevant. Want het, uh, de problemen die nu er zijn... die zijn eigenlijk een week geleden al veroorzaakt. Precies een week geleden. Uh, enkele dagen tijd is er toen uh, zo'n nou, 100 tot 200 millimeter gevallen. In grote delen van Tsjechië... En in Oost- en Zuid-Duitsland. En dat doet er dus een week over... voordat dat dus de rivieren bereikt... en vervolgens gaat afzakken richting de zee. Dus uh, ja, dat is nu het probleem. En de regen, er valt dus nog wel een beetje regen bij. Maar voor de huidige waterstanden is dat niet relevant. En wat verwacht je we de komende dagen dat het pijl gaat, gaat zakken? Ja, uiteindelijk zal het pijl wel gaan zakken... maar Maaktenburg, dat ligt nu zo'n beetje halverwege de Elbe. Dus uh, ja, verder stroomafwaarts... zullen ze de problemen nog krijgen de komende dagen. Dankjewel wel, Gert Hiemstra. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. In Zuid-Afrika zijn geen nieuwe mededelingen gedaan... over de gezondheidstoestand van Nelson Mandela. Mogelijk komt er vandaag nog een verklaring, maar hoe laat is niet duidelijk. De Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela kampt opnieuw met een longinfectie. Hij ligt in een ziekenhuis in Pretoria. Gisteren werd zijn toestand omschreven als ernstig, maar stabiel. Vandaag is een kerk in Zuid-Afrika gebeden voor de 94-jarige Mandela... Sommigen wensen hem natuurlijk een spoedig herstel toe. Anderen zeggen dat het misschien wel tijd is om Mandela in vrede te laten sterven. Motorclub Black Sheep heeft een klacht ingediend bij minister opstelten van Veiligheid en Justitie. Twee leden van de club mogen bepaalde werkzaamheden niet meer doen omdat ze lid zijn van Black Sheep, zegt hun advocaat. Zo mag een van de mannen niet meer werken als beveiliger bij een overheidsinstelling. En daar is de president van de afdeling van Black Sheep in Ede. Boos over. Ja, volgens mijn weten is het volgens de Nederlandse wetgeving niet strafbaar om uh, lid te zijn van de motoclub. Maar toch worden die jongens uh, negatief geschiend, met als gevolg dat ze hun werk verliezen. Nou, dat is gewoon ronduit belachelijk en dat is gewoon de reden van deze, deze ophef binnen onze club. De advocaat van de Black Sheep wil nu inzagen in alle rapporten van het ministerie van Veiligheid en Justitie... waaruit zou blijken dat de motoclub zich inlaat met onwettige praktijken. Nou, wat er gaande is, is dat de overheid een hele campagne heeft uh, gestart... Uh, om allerlei motorclubs in de gaten te houden. Uh, dat is op zich uh, geen probleem als het gaat om het opsporen van stafbare feiten. Alleen uh, waar het nu om gaat, uh, mijn cliënten, de Black Sheep... Uh, die wordt op allerlei manieren gevolgd omdat zij lid zijn van een motorclub. Uh, dat is natuurlijk wel heel raar, want zelf maakt ze zich niet schuldig aan stafbare feiten. De advocaat heeft ook klachten ingediend bij de nationale Ombudsman... en bij het College voor de Rechten van de Mens... Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt in een reactie dat het enkele feit dat iemand lid is van een motoclub geen reden kan zijn om een verklaring omtrent gedrag te weigeren. Volgens het ministerie is de harde aanpak uitsluitend van toepassing op diegenen die de wet en regelgeving aan hun laars lappen. Bij een busongeluk in München in Duitsland zijn 30 scholieren uit Denemarken gewond geraakt. De meeste liepen blauwe plekken en kneuzingen op. Een paar zijn er slechter aan toe, maar zijn wel buiten levensgevaar. De chauffeur van de dubbeldekker wilde onder een spoorbrug doorrijden... maar had kennelijk niet in de gaten dat hij te laag was. Het bovengedeelte van de bus is in elkaar gedrukt. De scholieren, tussen de 16 en 19 jaar oud... waren op weg naar voormalig concentratiekamp Dachau. De politie in Londen stelt een onderzoek in naar een brand... gisteren op een islamitische kostschool. Tijdens de brand waren er 120 kinderen en 10 volwassenen in het gebouw. Twee mensen moesten worden behandeld voor rookvergiftiging. Het gebouw raakte licht beschadigd. Sinds de aanslag bij Militair in Londen... is het aantal anti-islamitische aanslagen in Groot-Brittannië toegenomen. Sport. Een historische prestatie van de Nederlandse handbalvrouwen. Ze plaatsen zich voor het wereldkampioenschap... door in twee wedstrijden meervoudig wereldkampioen Rusland uit te schakelen. De thuiswedstrijd werd vorige week nog met één doelpuntverschil verloren. Maar vanmiddag werd in Rusland gewonnen met 33-21. Bondscoach Henk Groener. Alles kwam, uh, kwam eigenlijk uh, op zijn pootjes terecht. We hebben de eerste aans ongelooflijk lopen knokken. En met 11-10 gingen we de rust in. Maar het, het geloof was er ook na de wedstrijd van vorige week... dat ze van die Russen konden winnen. En in de tweede helft uh, deden we nog een schepje erbovenop... in de dekking Marieke van der Wal super in het doel. En in de aanval uh, ja, ging het echt als een trein lopen. Het WK wordt in december gehouden in Servië. Bij de mannen werd er vanmiddag gestreden... om het landskampioenschap voor clubteams. De titel werd voor de zevende keer een prooi voor Volendam. De ploeg was in de derde en beslissende wedstrijd met 28-24 te sterk voor de Limburg Lions. Rafael Nadal heeft Roland Garros gewonnen. Hij is daarmee de eerste tennisser die acht keer hetzelfde Grand Slam toernooi weet te winnen. Nadal had in de finale in Parijs weinig moeite met zijn landgenoot David Ferrer. De wedstrijd werd in drie sets beslist. En dan voetbal. Jong Oranje speelt op het Europees Kampioenschap... tegen Rusland. De wedstrijd is zo'n kwartier geleden begonnen. En die houtkamp, hoe gaat het met Oranje? Het gaat uh, redelijk 0-0 de stand. Na nou, 11 minuten bijna gespeeld te hebben. Op deze mooie sportdag voor Nederland... met uh, al die hoogtepunten met handbal, golf en volleybal bijvoorbeeld... kan uh, Jong Oranje daar nog uh, iets aan toevoegen door te winnen... en zo goed als zeker naar de halve finale te gaan... tijdens dit Europees Kampioenschap. Eén kans is er geweest, één mogelijkheid. Een uh, goede voorzet vanaf de linkerkant... Van Ola John werd door de verdediging van Rusland bijna in eigen doel gewerkt. Dat scheelde echt centimeters. En verder dan dat is men niet gekomen als oranje zijnde. Verdedigend geen problemen. En dus na nou nu ruim elf minuten spelen in Jeruzalem in het Teddystadion staat het 0-0 bij Nederland tegen Rusland. Bakker Mollema heeft de tweede etappe van de ronde van Zwitserland gewonnen. Hij ging in de ingekorte bergrit solo over de finish in kans Montana. De Australië Meijer blijft leider in het algemeen klassement. Chris Vromen won met overmacht het criterium Dauphiné. De leidersstrijd van de Brit kwam in de afsluitende etappe niet meer in gevaar. De rit werd gewonnen door de Italiaan Alessandro de Marquis. En golfer Joost Luiten heeft voor de tweede keer in zijn carrière... een toernooi op de Europese Tour gewonnen. Hij was de sterkste in het Oostenrijkse Atzenbroek. Luiten liep op de afsluitende dag een ronde van 71 slagen... en dat was voldoende om zijn leidende positie te behouden. Hij krijgt voor de overwinning ruim 166.000 euro. Er is verkeersinformatie bij de ADB Edwin Gertsen. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor knoppend Muidenberg, 5 kilometer. In Limburg op de A2, Belgische grens richting Maastricht... voor Maastricht 2. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Breukelen en Knoppen het Oude Rijn, 4 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. De A12 van Utrecht naar Den Haag staat voor Woerden, 5 kilometer. Dat komt de wegwerkzaamheden. Daar zijn twee van de vier rijstroken dicht. De hoofdpunten van deze uitzending, de Duitse president Gauck noemt schade door het hoge water ongelooflijk. Zuid-Afrika bidt voor Mandela, maar nog geen nadere mededeling over zijn gezondheid. En Turkse premier Erdogan zegt dat zijn geduld met de betogers opraakt. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zo dadelijk Studio Itzeda. KPN introduceert KPN 1, de 1 van eenvoud.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 Die zit hier. Boven uw neus en tussen de wenkbrauwen. Nee, iets, ho iets hoger. Ja, daar zo. Precies. Na jaren van diepe meditatie en spirituele zelfontplooiing is mijn derde oog onlangs geopend. In het begin jeukte mijn voorhoofd... en had ik het gevoel dat er een rode, gezwolle plek zat. Ik zag witte stipjes en flitsen tot op een dag. Vorige week vrijdag, om precies te zijn. Ik volledig helderziend werd en met dit derde oog resoluut de toekomst in kan kijken. Jawel. En toevallig liep ik die dag een eetwinkel binnen, hier in de Dorpstraat... en voor de groentespecialist kon vragen waarmee hij mij van dienst kon zijn... deed ik al mijn bestelling. En toen ik de winkel uitliep, riep ik... U ook. Omdat ik telepathisch waar kon nemen dat hij op het punt stond... mij een prettig weekend te wensen. Jawel. Ik geef nu antwoorden op vragen die mij nog niet gesteld zijn. Vanavond is mijn eerste antwoord nee. En op uw volgende vraag kan ik alleen maar zeggen... Marten Minkema. Welkom. Welkom bij Studio Itzada. Het programma zonder nieuwswinst oogmerk. Maar met hart voor alles waarvan u nog niet wist dat het bestond. En waar u straks van denkt, meer van dat. Wat er dit keer is, ja... Luister maar. Studio Itsrada is overigens ook een programma in geleende tijd. Want wegbezuinigd per eind dit jaar. Dus luister. Luister zolang ik het nog kan. Waar waren we? Waar waren we? Oh ja, het is zintuigenmaand bij Itsrada. En uh, vorige week ging het over de tastzin, En deze keer een wijde blik op het gezichtsvermogen. De ogen. Onze ogen. De ogen van verweekte westerlingen, die zijn lui geworden. De meeste van ons die zien pas iets als het felrood is... en dan ook nog het liefst met de blie -blie bliep erbij. Want een jaren van televisieschermen en flatscreens... en smartphones, computerspelletjes en iPads... is het gezichtsvermogen lang niet meer wat het was... bij onze verre voorouders. Misschien dat alleen de jager qua focus en scherpte... nog een beetje in de buurt komt van verre de oermens. Want een goede jager... Ziet alles in het veld. Hij heeft een jagersblik. Om dat mee te kunnen beleven ging studio Itzada het Friese buitengebied in. Met Eelco Damstra, een echte jagersman. Ik ben Eelke Damstra uit het en we zijn op het uh, natuurreservaat de Gouden Bodem. Ik heb één grote passie in mijn leven en dat is jacht. En uh, dat beoefenen wij ook elke dag. En uh, dat is wel een keer aardig om te zeggen. Heel Nederland die denkt dat jagers alleen maar uh, beesten doodschieten. Maar wij zijn elke dag bezig met de natuur om, om beesten te beschermen. en om beesten uh, ja, voor de maaimachine te, te beschermen. En dan in de winter en in de herfst, dan schieten wij met een gerust hart ook een paar, een paar, een paar beesten dood. En dat is dan om, om dingen om zelf op te eten. Hier zie je een mooi padje door het hoge gras. En dat is een wissel van de hazen. En hier zitten gigantisch veel hazen. Dan kun, kun je van hek naar hek kun je gewoon die, die paarden kun je zien. Dat is schitterend. Nou, zo meteen, uh, als we het geluk hebben, en we, we zien een aantal gruto's uh, bij elkaar en die gaan schelden. Dat betekent dat er kuikens op de grond in het lange gras zitten. Nou, we moeten door, door die, die hek heen, anders uh, lopen we vast voor een sloot. Kun je hem zien, daar de gruto op die paal van ja. de hek. Nou ja, daar, uh, daar doen we dan allemaal voor. Hè. Dat is, uh, de, daar hebben ze in Friesland wat moois opgedacht. Dat is de, de koning van de Geruiten. En daar, uh, we, we kijken nu naar, uh, naar een uh, polderdijk van, uh, van uh, de waterkering naar het Hegemermeer toe. En die is helemaal uh, begroeid met riet. En daar weten we dat er ook een uh, vossenhal in zit. En die, uh, dat hal dat vereren we natuurlijk elke, elke voorjaar met een bezoekje. Van het jaar is het niet gelukt. En, uh, daar lopen ook reien en die maken ook gebruik voor zo'n uh, zo wissel. En ik hoop dat we er zometeen meteen een zien, want die hebben ook allemaal jongen op dit moment. En om een reekhalve te zien, dat is, uh, dat is iets, iets heel aparts. Twee ogen, die kijken de jager aan. Maar je hebt dus echt een jagersblik. Ja, een jagersblik, wat is wij, wij kijken wel veel intensiever naar, naar, naar het veld, denk ik. Je ziet gewoon heel iets anders dan ik nu zie. Ja, ik weet het niet. Als, als, op, als ik met mijn vrouw en ik rij over de snelweg, dan zeg ik altijd van kijk, daar ligt een haas. We zeggen, waar dan? Ja, daar zoeken wij altijd om. Uh, ja, uh, reen ook. Op, op kilometer zien wij reën staan. En zo kijken wij naar de natuur. Uh, en nou zie je dat zo'n grutto zo'n uh, zo kieke die waar zit. Wij kijken en wij horen en uh, ja, wij beleven. De jager beleeft de natuur. En, uh, en het is... Uh, ja, en, en die genieten ervan. En dat is heel wat anders dan de daar in de natuur. Zo zijn wij niet. Ja, Toch een jagersblik die kijkt naar... Een prooi. Ja, waar is de prooi? Ja. Kan hij zich verstoppen? Ja, klopt. Nou, jij zag gelijk dat het gras ingedeukt was, dat er een haas had gelopen. Ja, ja niet één, niet twee. Maar uh, daar lopen elke we... dag tientallen langs. weg. Ja, is snel weg. Ja, snel weg. En die, uh, ja, maar wij, wij zoeken natuurlijk wel, en dat ligt ook in onze genen opgeborgen, wij zoeken natuurlijk altijd om buit. Maar ja, we zijn, uh, wij hoeven niet meer van de jacht te leven, dus... Uh, dat wij de, de buit hebben gevonden, dan laten we het ook heel vaak leven. Dat, de, de, de, ja, dat hoort er gewoon bij. Maar, eh, en je weet natuurlijk als jager hoe een beest zich gedraagt... en waar, waar hij zich schuilhoudt en, en wat een mooi plekje is voor een haas. Dat een heel kaal stuk land hebben en er zitten er nog twee stukjes in... waar een beetje gras staat. Loopt er maar heen, daar komt een haas vandaan. Dat weet je natuurlijk. En zo kijk je daar ook naar. Heb je nou ook respect voor zo'n vos als jager, als mediager? onvoorstelbaar. Ik, en, en, ik vind het zo'n verschrikkelijk goed aangepast beest en, en zo verschrikkelijk mooi. Een forse is zo mooi. Dus, uh, had hij nou alleen maar graasvraag, dan schoot ik nooit weer een dood. Nee, is echt, hij is... We hebben wel, een, we hebben wel eens een hal met jongen gevonden en uh, daar lagen gewoon verse vis lag erbij. Dus die had hij die, diezelfde nacht. Had die die, had die die, hoe hij dat doet, weet ik niet. Maar had hij dat gewoon gevangen. Voor zijn jongen meegebracht. Ja, dat is. Daar zouden wij als jager op twee benen nog een hele hoop van kunnen leren. Dat beest is, is zo. Hij is gewoon heel goed. En dat is ook zijn manco wat hij zo goed is. Dat was de Jagersblik en stem van Eelco Damstra. En dit is Studio Itzerda van de VPRO Radio. Deze maand over de zintuigen. En deze week meer specifiek over het zicht. Daarover nu ook onze huisschrijver met een kort verhaal. Hier is Niek de Vries. Zicht. Dagen achter elkaar werkten we door. Diep onder de grond in een mijn. Alles speelde zich af... In een schemerig halfdonker, tot ik plotseling in de vette een hemelslicht zag en mijn moeder ontwaarde te midden van een groot koor. Later, tijdens de schaft, vertelde een collega me dat in sommige schachten de lucht soms zo dun is dat men makkelijk kan worden overvallen door hallucinaties. Maar ik schudde mijn hoofd en wist wat ik had gezien. Wonderen zijn alleen in strijd met onze kennis van de wereld. De wereld zelf staat daar volledig buiten. Niek de Vries. En intussen uh, speelt er ook... Voetbal, Jong Oranje in Israël tegen Jong Rusland. Uh, mocht er iets gebeuren, dan hoort je dat natuurlijk van ons. Bij Studio Itzerda. Goed nieuws voor bedlegerige stilzitters en mensen met straatangst. Je hoeft helemaal niet naar buiten. En helemaal niet ver weg. Om de wereld in al haar grootsheid te aanschouwen. Je kunt ook gewoon thuis blijven en je ogen dicht doen. Dan zie je misschien nog wel meer dan al die gelopen trotters met hun... Paspoorten vol met stempeltjes. Want in het brein, waarmee je de buitenwereld observeert. daar zitten ook nog ontelbare andere parallele universa. Neem het geval van de inmiddels overleden wetenschapper en filosoof Terence McKenna. Tijdens een van zijn innerlijke expedities, na het nemen van een pijpje DMT. dat is een geestverruimd middel. ontmoette hij in een geheel andere dimensie. een vrolijk groepje zogenaamde machineelfjes. Ja, we zien het niet zelf, machineelfjes. die met woorden objecten kunnen vormen. Zijn wereld was daarna nooit meer hetzelfde. En ook in Nederland kennen we dergelijke dappere ontdekkingsreizigers in de geest. En op een dakterras in de hoofdstad zitten de psychonauten Gerben Hellinga en Hans Plomp voor u klaar. Als ik nu mijn ogen dicht doe, dan is dat heel levendig en heel. Uh... En niet zozeer chaotisch, maar vooral heel, heel mooi, heel uh, symmetrisch. Hallucinaties zijn dus dingen zien of horen of voelen... waarvoor geen aanleiding is, die er niet zijn. Je ziet allemaal uh, cirkelvormige, bloemachtige patronen. Dus die je zelf creëert uit je eigen fantasie. Mijn naam is Gerben Hellinga. En ik ben Hans Plomp. Wij leven in een hele mooie wereld waar je van alles kan zien. Hè? je kan natuurlijk ook van alles zien als je je ogen dicht hebt. Dat kan zeker, ja. ja. ja. Ik denk in eerste instantie aan de kreet van de jaren zestig. L'imagination au pouvoir, de verbeelding aan de macht. En verbeelding is iets wat je in je geest uh, doet verbeelden. Dus ben je met je ogen dicht nog beter dan met je ogen open? Dus dat, dat, eigenlijk zeiden ze daarbij dat uh, de, de realiteit zoals die bestond uh, alleen maar vervangen kon worden door een nieuwe droom. Ja, ogen dicht en dan, uh, dan treed je die wereld binnen, inderdaad. nog best een grote wereld, denk ik. Eindeloos groot en totaal onbekend. En. Ja, jongens. Maar... Altijd weer veranderend, nooit hetzelfde. Nou wordt er altijd gezegd, als je drugs neemt en je ziet dingen. van ja, logisch stofje, je hersens. Maar gek genoeg heb je er toch wel een bepaald gevoel bij. dat het niet alleen maar iets zinloos chemisch is. Nee, nee, maar dus gaat het gaat natuurlijk veel verder. omdat je namelijk geconfronteerd wordt met dingen. die je nog nooit hebt meegemaakt, die je nog nooit gezien hebt. waarvan je niet wist dat het in je zat. Dat je, en die dan toch, een, ook al is het in je hoofd, een realiteit worden. Zo, ik ben bijvoorbeeld niet religieus, helemaal niet praktiserend. Ook niet iemand die zegt ik geloof in. No way. Maar onder invloed van middelen ben ik diverse keren in contact geweest... met een hogere entiteit die ik op dat moment God noemde. En die, dus, die daar aanwezig was en die naar mijn liefde uitzond... En... En, en, en krachten gaf, en weet ik het allemaal. Voel je wel? Ik voelde me ook heel erg vroom in, in, in, in, daar, daar tegenover. Toen was het afgelopen, toen was het ook weer voorbij. Maar ik weet dat het in mij bestaat. <tie> nou, ik had ook, maar mijn god had dan weer tieten... Dus het was een godin, neem ik aan. En ik was me er tegelijkertijd van bewust dat die krachten heel erg binnen onze beperkte verbeelding een vorm aannemen. Dus, dus ja, je ziet dingen, maar je kunt heel moeilijk dingen zien die je nooit gezien hebt als het ware. Dus ik neem aan dat die krachten toch een vorm aannemen die op waar, waarop jij daarmee kunt dealen. Ik, het is eigenlijk een soort mystieke ervaring. En ja, de een zal er een, een, een goddelijke vorm in zien... de ander een, een, een godin, een, een derde misschien een heilige geest... Uh, vierde dus zijn voorouders. Het, het neemt uh, heel veel verschillende vormen aan. Maar het is wel duidelijk dat er een andere dimensie in het spel is... die niet alleen chemisch is. is nee, een... ik geloof echt dat, er, dat het ook als het ware opgeslagen is... Oh, Al ja, ja, ja. Begrijp je, er zit iets in je, diep verborgen, waar je geen weet van hebt. Ik heb bijvoorbeeld ook meegemaakt die machineelven waar Terence McKenna het over heeft. Die heb ik ook gezien. Dus je hebt thee en dan word je omringd door kleine wezentjes. Die niet geen lichaam hebben, maar toch zichtbaar zijn. Die ook praten tegen je, dansen om je heen om je, en kriool om je heen. Ze zijn heel goed gestemd, ze zijn heel vrolijk. Ze praten tegen je, maar in een frequentie die je niet kunt verstaan. En dan zie je plotseling ook dat er een paar bozen tussen zitten. En die gaan, die doen een beetje in een lullige uitval naaien en zo. Maar dan, die anderen, die houden ze dan meteen weer weg. Die zorgen dat het goed blijft, dat het allemaal gezellig blijft. En die dansen om je heen. Ja, dat zijn de machineelven. En hoe kan dat nou, als ik dat meemaak? En een ander kan dat ook. Dat betekent dus dat dat op een of andere manier opgeslagen is in ons. Dat kan gewoon niet anders. Is het dan een gedeelte van jezelf wat je bereikt? Of is er echt een dimensie waar ze ook onafhankelijk van ons, die wezens bestaan? Ik denk het wel. Dat denk ik wel. Er is een onderzoek net gedaan. Het, ken je Erowid? De website Eeroid, deze. Dat is de grootste uh, middelenwebsite uh, ter wereld. Er worden 350 uh, hallucinogenen en van alles in besproken met, met duizenden ervaringsverslagen en medische toestanden. Nou, daar is nu een groot onderzoek geweest naar uh, het uh, ontmoetingen met entiteiten, zoals dat heet. Ze hebben de verschillende middelen op een rijtje gezet, DMT, uh, LSD, uh, ketamine. En dan blijkt dat 10 tot 15 procent van de gebruikers uh, van dat soort middelen uh, contact maken met of God, of hun voorouders, of ruimtewezens, of... De machine elves. Dus ze hebben eigenlijk bijna een soort objectieve werkelijkheid gevonden... Waar, waar veel mensen terechtkomen. En die voor veel mensen hetzelfde is. En dat zijn ze nu eigenlijk voor het eerst serieus aan het onderzoeken. Het ja, waren hele, hele... vooral rode, oranje, gele vormen. Er uh, uh, um, zat ook paars bij... Nou, je ziet, het, je, je, je ziet of je voelt of je weet of je leert dat er een wereld is achter onze dingen, achter de dingen. Een wereld die als het ware verborgen is, maar die er altijd is, maar die, en die dan open gaat. Eigenlijk zoals er ook een wereld in het klein is, zoals de dingen uit atomen zijn opgebouwd. Die kan je ook wel zien met bepaalde machines. En dan zie je dat het geen hout is, maar dat het atomen zijn. En zo zie je plotseling dat de wereld zich opent en dat daarachter... omdat je niet wist hoe het daarachter was. Het laat zich ook moeilijk beschrijven, overigens. Als er mensen thuis zitten en die horen dit en die denken... ik wil ook wel eens iets zien in die wereld. Ja. Wat kan je het beste dan gebruiken? Ja, we hebben boffen, hoor. We zijn heel veel middelen in Nederland te krijgen op het ja. ogenblik. Zelfs legaal nog. Nou, ik denk... Dus... Ik denk als je, als je nou helemaal nog nooit zoiets gedaan hebt... en je begint erover na te denken van ik zou er toch iets moeten gaan doen... Ten eerste is de eerste wenk, doe het alleen op het moment dat je er echt helemaal klaar voor bent. Dat je, er, dat je voelt van nou ga ik het doen. Maar ik zou misschien wel beginnen met een ecstasy. Om een keer mee te maken dat daar dus allerlei van die kr zachte krachten in je sluimeren zal ik maar zeggen. Het is gewoon alleen maar heel aangenaam en verder niet. Daarna neem je een volgende keer als je dat, dan zou ik eerlijk gezegd beginnen met LSD. Of een truffeltje misschien, een paddenstoel. een truffeltje om, om een nog een stap verder te gaan en dan LSD. Ja, ja. Maar ik denk wel dat LSD heel belangrijk is, omdat dat daarna, zal ik maar zeggen, kun je al die ervaringen gaan kaderen. Je kan natuurlijk niks zien wat je je niet voor kan stellen. Het gebeurt. Het zoekt een vorm. En die vorm ligt waarschijnlijk toch binnen jouw kader. Ik bedoel, als ik dan... Uh de kosmos in Zoef en ik, ik zie een wezen en het neemt de vorm aan van een godin... zal ik dat maar zeggen. Ja, dat wezen is misschien wel eh, voorkomen onzichtbaar binnen, al voor een mens. Misschien weet, ze wel, weet dat wezen wel dat het een vorm moet aannemen die je kan herkennen. Ik moet altijd aan het verhaal denken van, die, ik geloof, de Cubaanse indianen... er lag een gigantisch Spaans galjoen voor de kust, maar ze zagen het niet. Ja. Ze konden het niet zien. Het paste niet in hun perceptie tot dan toe. Nou, Misschien is dat met die verbeeldingswereld ook wel zo, want er zijn natuurlijk maar hele piepkleine zandkorreltjes in dit universum. Ik ben ook wel in contact geweest met wezens die inderdaad onzichtbaar waren en die dan om te kunnen communiceren met mij als een soort schaduw euh, zich zichtbaar maakten op een soort wit scherm. Dat is goed, buitenaardse wezens. Maar ja, goed, ik, ja, ik beleef het maar gewoon. Ik trek er weinig conclusies aan. Ik vind het, ben een avonturier en geen uh, fanaticus of zo. Ja, nou. Eigenlijk wel ja meer een ontdekkingsreiziger dan een, iemand die op zoek is naar de absolute waarheid. hoor Dat, uh, dat heb ik niet meer of nooit gehad. Ja, er bestaat geen absolute nee, nee, waarheid. Het, er is geen eindpunt. Nee. Maar dat is dus al een waarheid. Maar eh, dat is een van die dingen die je gaat ontdekken met de trip op trips en zo. Dat er is geen eindpunt, weet je wel. Het is oneindig, blijkbaar. En, en, maar en je kunt toch, ik persoonlijk gebruik wel het woord kosmisch. Het zijn toch wel, het zijn onaardse ervaringen. Lijkt me ook, ja. Voel je? En Dus het is groter dan het aardse bestaan. Er, er is meer. Er is meer. Gerben Hellinga en Hans Plomp schreven naast een heleboel poëzie en romans samen een, een bekend handboek voor geestvrijmende genosmiddelen. Getiteld Uit je bol. Dat is ook op internet gratis te raadplegen. Dit is nog steeds Studio Itzada over de zintuigen deze maand en vanavond over het gezichtsvermogen, het zien, de ogen. Ja, nu had ik laatst helemaal zonder pilletje of paddenstoel ook een hallucinatie, en die was niet prettig. Juist toen ik ochtends in alle haast de fiets wilde pakken om weg te scheuren, zag ik in het centrum van mijn gezichtsveld een heel klein kristalletje. En het kristalletje schitterde en draaide en wendelde om zijn as en werd steeds groter en vervormde tot een, tot een grote sikkelvormige maan die blikkerend en flitsend alles overstraalde en langzaam naar rechts afdreef. Om helemaal aan de rand van wat ik kon zien onder te gaan in waterachtige golven. Klassiek verhaal, zei mijn oogarts. Je hebt een aura gezien die voorafgaat aan migraine. Maar je kreeg geen hoofdpijn en dan heet dit migraine sans migraine. Geen zorgen. Zo'n aura staat ook bekend onder de charmante naam flikkerscotoom. Ik ging langs bij neuroloog en hoofdpijnspecialist Joost Haan in Leiderdorp... die veel weet over dit soort zinsbegoogelingen. Wat u had kunnen doen, maar ik weet natuurlijk niet of u dat gedaan heeft, is even uw ogen afdekken. Heeft u dat gedaan? Nee, ik heb ze niet afgedekt. Ik heb ze wijd, wijd open ja. Wat gebeurt hier? Ho Want hoorde het bij één oog of hoorde het bij twee ogen? Twee ogen. Ja, ja. ja. ja dat, dus als u één oog afdekte, zag u het. En als u het andere oog afdekte, zag u het ook. Nee, het waren wel twee ogen. Ja. Ja. Dat is namelijk heel kenmerkend voor zo'n flikkerskotoom, voor een migraine-aura. Dat zit namelijk niet in je oog, wat een hele hoop mensen denken. Maar dat zit in je hersenen. Dat zit in de visuele schors, de hersenschors, die verantwoordelijk is voor het zien. Overigens niet bij alle migrainepatiënten. Patiënten met migraine hebben hoofdpijnaanvallen. En migraine komt heel veel voor. Misschien wel 15% van de populatie heeft dat. Niet altijd even vaak. Dat kan ook wel af en toe optreden. Maar van die 15% van de Nederlandse bevolking, van de, van de populatie, heeft ongeveer 10%. Vaak of regelmatig zo'n aura, die visuele verschijnsel, dat flikscotoom. En met name ook dat kenmerkende is dat het zich langzaam uitbreidt. Daar wordt weleens het woord fortificatiespectrum voor gebruikt. Het zijn niet de kantelen van een, van een kasteel, hè, want die zijn, dat zijn, dat zijn dat, die zijn rechthoekig. Maar het is zo'n fort, zoals fort Narden bijvoorbeeld, met van die punten. Hè, dat is ook een fortificatie. En die punten die zijn ook heel kenmerkend voor zo'n flikkerskot. Dat heb ik gezien? Nou, dan, dan denk ik dat daarmee de diagnose die door uw arts gesteld is wel redelijk uh, klopt. En uh, natuurlijk, zoals u het zelf gehad heeft, is het niet, komt uw hoofdpijn niet altijd... He, er zijn mensen die hebben een migraine-aura zonder hoofdpijn. En het is, als, je, als, je er niet, als je er een beetje aan gewend bent en niet te zeer van schrikt... dan um, kan dat mooi zijn, zo'n zo kaleidoscoop. Je kunt, je kunt het ook vergelijken met door zo'n zo uh, kijkbuisje kijken... dat je eraan draait, dat je van allerlei kleuren krijgt. Zo wordt, het ook wel eens, uh, zo wordt het ook wel eens beschreven. En ik moet u zeggen, ik heb zelf ook wel eens een keer zo'n visuele aura gehad... nog lang geleden, toen ik nog studeerde, in de 70e jaren... En ik weet nog dat ik toen op mijn studentenkamer zat... en ik had op de, aan de muur een poster hangen van een film van Charlotte Rampling... wat toen mijn favoriete actrice was. En op een gegeven moment trok Charlotte Rampling vanaf die poster... een heel raar gezicht naar mij, want de ene kant van het gezicht... begon inderdaad te vervormen. En ik wist ook helemaal niet wat me daar uh, kwam totdat ik dus inderdaad het herkende als zijnde een, een vervorming... en ook met die kartelrand die hoorde bij, de, bij de, de aura die ik toen had... die overigens ook niet gevolgd werd door hoofdpijn. Dus dat kan wel heel vaak, dat kan, kan gebeuren. En ik vond dat vond ik wel iets fascinerends om op dat moment te, te bestuderen. Wist ik veel dat het ook heel vaak door, door hoofdpijn wordt gevolgd. Nou, ik wat mazzel dat ik dat niet had, maar... Ik kan me goed voorstellen dat als je dat ziet en het is een voorbode van zo'n akelige aanval, ja, ja, dan, dan ben je er natuurlijk niet, uh, niet blij mee. En kinderen, kinderen met migraine, die hebben, die hebben vaak weer heel andere, andere aura's. Hè? Ja, kinderen kunnen ook wel visuele auras hebben, hoewel kinderen hebben, die hebben wel, die kunnen dat wat minder goed onder woorden brengen, maar die kunnen meestal wel mooier tekenen, dus dat is dan weer een, dat is dan weer een voordeel. Uh, er zijn ook heel veel uh, uh, kindertekeningen van migraine, van visuele auras. Maar wat kinderen ook kunnen hebben... en dat is toch echt iets wat typischer is voor kinderen dan voor volwassenen... is uh, andere gewaarwording, noem het ook maar weer hallucinaties... waarbij uh, de, een, een, een verandering is van, de, van de, de gewaarwording van het eigen lichaam. In de zin van, uh, iemand voelt zich opeens heel groot, veel groter dan die eigenlijk is... of groter dan de omgeving, of juist veel kleiner... of een lange nek, of een arm die, uh, die opeens veel groter aanvoelt dan die eigenlijk is. Kunstenaars, dus kunst, beeldende kunst en migraine, de aura's die erbij horen. Um, er zijn um, kunstenaars beschreven die, um, waarvan gezegd wordt dat die migraine hadden. Dat die migraine met aura hadden en dat die daar ook door geïnspireerd zijn in hun, um, in hun uh, kunst. In hun, met name uh, schilderijen zijn dat dan natuurlijk. Van wie het ook uh, gezegd is, is uh, van Pablo Picasso hè, dat hij migraine had. En uh, nou moet ik uh, iets bekennen. Um, degene die dat gezegd heeft is uh, professor Michel Ferrari, de hoofdpijn-specialist uh, uit het uh, Leidse Universitair Medisch Centrum, het LUMC, met wie ik veel samenwerk. En wij hebben er samen een jaar of tien geleden een artikeltje over geschreven. Waarin we zeggen dat ze migraine, Picasso zou best wel eens migraine kunnen hebben. Want in een bepaalde periode in zijn schilderscarrière ging hij uh, een soort maskers, een soort gezichten tekenen met een verticale uh, splitsing ja, ja, ja. midden door. En dan was het ene oog hoger dan het andere. Dat heet dan vertical splitting. En dat wordt ook wel eens beschreven door migrainepatiënten. Dus wat wij hebben gezegd, dus het zou best eens kunnen zijn dat Picasso migraine had en dat hij geïnspireerd werd door die migraine om het zo te schilderen. Hij, hij schilderde gewoon wat hij zag. Ja, maar er zijn natuurlijk wat, wat veel kunst, kunsthistorisch veel, uh, veel aannemelijker is... is dat het met Afrikaanse maskers te maken heeft. Ja, dacht, de, dat is het en verhaal, en verhaal, toch? Dat is het ja. verhaal. Maar ja, wij ja. hadden dus ooit gesuggereerd dat dit misschien ook wel eens migraine zou kunnen zijn. Dat is een eigen leven gaan leiden. En tien jaar nadat wij dat, uh, in, dat uh, idee de wereld in hadden geholpen... heb ik eens op internet gekeken. En toen waren er uh, 15.000 of 20.000 hits bij Picasso en migraine. Dat hadden wij, uh, uh, hadden wij veroorzaakt... Ik ben wat biografieën van Picasso gaan doorlezen. Hij heeft ook brieven geschreven. Hij heeft een briefwisseling gehad met een andere kunstenaar, Guillaume Apollinaire. En nergens, nergens, nergens valt maar één keer het woord migraine of iets wat daarop lijkt. En heb ik daar weer een nieuw artikel over geschreven. Weer samen met Michel Ferrari. Dat is verschenen in een hoofdpijntijdschrift. En daar hebben we ja, als een soort... Mea culpa vertelt dat wij de, oor, wij de oorzaak waren van dit, ge, van dit gerucht. En dat we er eigenlijk zelf helemaal geen uh, aanwijzing voor hadden gevonden. En dat hebben we uh, op een, een beetje ludieke manier hebben we dat geprobeerd uh, duidelijk te maken. moment misschien had Picasso migraine, zal migraine, migraine zonder migraine. Dat ja, ja. heb je ook nog, dat je er in de aura ziet. D Hè? Dat, Hè? Is, dat, dat is ook zo. En dat zou nog steeds wel kunnen. Alleen er is geen enkel bewijs voor. U heeft zelf zo'n zo aura een keer meegemaakt, zo'n flikersgoed oom. Uh, zou u het nog een keer willen meemaken? Um, oh, dat is een hele lastige, want ik, ik denk daar niet aan terug. Het is nogmaals 70 jaar lang geleden. Ik denk daar niet aan terug als iets wat mij heel erg verontrust heeft. Ik vond het wel heel fascinerend op dat moment... Maar, ik vond het heel beangstigend. Ja, ja, ja, maar goed, ik was toen wel student medicijnen. Dus ja, ik had wist er iets van. Dus ja. ik. En ik, ik. Ik ben natuurlijk een, ik ben neurolog. Neurologen zijn beschouwers. Dus ik beschouw ook de dingen die met mezelf, die met mezelf gebeuren. Maar um, ik, ik, ik, ik, ik ga ik aarzel om te zeggen dat het iets is wat ik graag weer opnieuw zou willen meemaken. Om de eenvoudige reden, dat ik daarmee denk ik, die migrainepatiënten die dat heel vaak hebben, die dat als ziekte hebben. En die er wel fikse hoofdpijn achteraan hebben, dat ik die daarmee gewoon tekort doe. Dus eigenlijk, nee, ik wil dat niet nog een keer hebben... maar ik hoop ook dat een hele hoop van mijn patiënten het nooit meer zullen krijgen. Want dat is natuurlijk waarom, uh, waarom ik hier zit... om te zorgen dat dat, dat soort leed uh, minder wordt, zal ik maar zeggen. Al dus Joost Hamon. Die een heel aardig boekje schreef over migraine in de literatuur... Getiteld Migraine als Muze. Gepubliceerd bij Uitgeverij Belvedere. Hij schreef het samen met Frans Meulenberg. Trisse, sport. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag. Hoor. En die houtkamp bij Jong Oranje versus Jong Rusland. Jawel, er is gescoord. en uh, Het is al zo'n tijd geleden dat ik bijna niet meer weet hoe het ging. Ja, toch wel. Wijnaldum heeft uh, de bal voor de voeten gekregen... De speler van PSV. halverwege de helft van de Russen. En scoorde een uh, mooi doelpunt. achter de keeper Zabolotny. van Spartak Moskou van Rusland. Dus Nederland vlak voor rust. Weer in balbezit. staat met 1-0 voor. tegen jong Rusland. Jong Nederland dus 1-0 voor. Dank in die houtkamp. Aan telefoon Doekele Stavinga. Goedenavond. Ondaar. U bent biofysicus. Zeker. aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja. Ik wil het graag met u hebben over facetogen... Dat kan. Maar ik heb begrepen dat u nog een uh, opmerking heeft... heeft over, uh, over, over de psychonauten die niet antwoord waren. Nou, ik heb even uh, met interesse naar uw programma geluisterd. Gerben, en en Hans waar dat. Ja, ja, ja. maar... Um, nou, kijk, wat, wat uh, de heren beschreven... dat zijn uh, ervaringen die ze hebben. En uh, dat komt omdat we hebben een buitengewoon ingewikkelde hersenstelsel... met heel veel uh, zenuwverbindingen ja. En die, die worden door allerhande processen gestimuleerd, ook door chemicaliën. Ja, maar de processen over, die gegenereerd ge ge worden, ja. die spelen zich nog steeds af in onze hersenen. En zoals de heren uh, beschreven, lijkt het alsof er een, een objectieve werkelijkheid is buiten ons. Zo lijkt het maar dan, die he? werkelijkheid ja. die zit helemaal in ons, omdat wij met ons visuele systeem verbinding maken met de hersenen. Ja. Ja. Dus wij zijn één geheel. En er is niet iets buiten ons. Goed. Dat, dat gezicht hebben... Hein? Zou ik graag overgaan op een ander, ander ja. facet van, uh, van uh... een ander facet, ja, een ander facet, yes. facetogen. Ja. Daar doet u al jarenlang onderzoek naar. En facetogen bij, bij vliegen bijvoorbeeld, fruitvliegen en bromvliegen en bij en, en, en er zijn natuurlijk heel veel dieren die, die facetogen hebben. Ja. Ja. Nu heb ik, nu heb ik een, een, een, een, een biologieboekje had ik vroeger en daar zag je zo uh, wat van die facet uh, ja van die, van die facet facetogen voor je van binnenuit zogenaamd. En en stond bij dit ziet een bromvlieg. Ja. Nou, hoe moet ik daarmee? Ja, ja. Dat, dat, dat, dat, daar zijn heel veel uh, misvattingen over. Dat, en een bromvlieg die ziet een veel ruwer beeld dan wij. Want wij hebben uh, miljoenen uh, uh, zittuigcellen waarmee wij de buitenwereld analyseren. En, en een bromvlieg die heeft er maar een paar duizend. Ja. Dus die kan... Nooit zoveel details in. Het is net als met een, met een digitale camera die maar een paar pixels heeft. Die heeft natuurlijk een veel ruwer en, en, en graver beeld dan wanneer je een, een digitale camera hebt die, die, die 16 megapixels heeft. Ja, wat, wat, wat hoeveel facetten heeft een bromvlieg bijvoorbeeld? Die heeft eh, zo ongeveer 6000 facetjes en achter ja. ieder facetje zitten er dan 8 centakcellen. En zo'n cel die kan ook nog iets aparts opvangen. Iedere cel die, die vangt licht op en zet op in een elektrisch signaal. Dus uh, met die 6000 facetogen kan hij dan uh, wel 30.000 verschillende dingetjes zien? Of zeg ik het helemaal nee, verkeerd? Die, die, daarmee kan hij. Uh, dus, hij heeft twee 20. ogen, twee facetogen. En die beslaan bijna de hele wereld. Dus ja, met ieder facet, ja. Ja. Be, uh, facetogen bekijkt hij de helft van de wereld. Oh, ja. En daar krijgt hij dan, nou ja, in totaal zo'n. Uh, 6.000 maal uh, nog wat uh, pixeltjes van. Dat bedoel ik, pixels, en, pardon. Ja, ja. en uh, dat is dan een, een, een beetje een, een grafbeeld. beeld. Hè? Dus 6.000, dat is dus 6 uh, kilopixel. En dat is dus helemaal geen megapixel wat wij willen hebben van onze digitale camera's. Maar toch kan hij ermee vooruit. Hoe dan? Ja zeker. Hoe ja. dan? Nou, ieder zittagcelletje die zet, zoals ik zei, licht om een elektrisch signaal, en als er meer licht is, dan gaat het signaal omhoog. En, en, en dus, omdat de omgeving bestaat uit heel veel verschillende lichtintensiteiten... kan als een bromvlieg vliegt, of als een vlinder vliegt... kan die, die intensiteitsveranderingen ook interpreteren als een beeld van de omgeving. Net als wij doen, alleen iets grover. Ja, iets, iets grover. Maar is het, echt, is het eigenlijk mogelijk om, om mee te kijken door zo'n... Iets van zitte voor ons mensen? Nou, dat, dat, nee, eigenlijk niet. En natuurlijk, we kunnen nooit zien wat een ander ziet. Maar je kunt wel een indruk krijgen... door net je te denken alsof je een, een, een camera hebt... die ontzettend slecht is, gewoon een grof beeld geeft. Ja. En het is dus niet zo dat er discrete vlekjes zijn... maar gewoon een heel, heel uh, ruw, slecht... Optisch beeld. Maar wel heel mooi in de kleuren, geloof ik. Kleuren maar, maar zeker. Ze kunnen ja. uitstekend kleuren zien. Beter dan wij, heb ik begrepen. Nou, uh, met name vlinders, die hebben uh, uh, vier kleuren zien. En misschien zelfs wel vijf kleuren zien. Daar, daar zijn we dan over aan het discussiëren. Maar uh, de vliegen, die zien ook uh, drie kleuren heel Dat is niet zoveel. Zo nou, wij zien ook niet meer dan drie kleuren. Ja, oké, okay, maar we combineren dat. Dat doen ze dus ook. Dat ja, wordt zeker. ook gecombineerd. Ja, ja. kijk, dat. Het wordt altijd gedacht, heb, het, het, het, het, vliegenogen en vlinderogen en keverogen... dat die veel anders zijn dan onze eigen ogen. Maar het enige verschil is dat wij hebben een grote lens... die dan de buitenwereld op ons netvlies, dus de, onze laag van zintraxcellen projecteert. Yeah. Bij facetogen heb je een heleboel kleine facetjes... die ook de buitenwereld projecteren op een heleboel zintraxcelletjes. En als dat één keer gebeurd is, dan worden die hele rij van, van, cyanen, van elektrische cyanen wordt dan door allerhande zenuwstelsels eh, verwerkt. En dat verwerkingsproces, dat, dat, dat is vrij soortgelijk aan zoals wij dat hebben in onze eigen visuele hersenen. Maar ik ook even kluchten op die kleur tenslotte. Uh, ik heb ook begrepen dat een, dat, dat een vlinder bijvoorbeeld echt die, die heel veel verschillende kleuren groen kan zien. Echt heel goed kan onderscheiden. Veel beter dan wij het kunnen onderscheiden. Nou, dat, dat, dat zou ik niet onmiddellijk onderschrijven. Nee? Dus wat ze wel kunnen, is dat is ultraviolet zien. En ja, dat ja. kunnen wij niet. Ah, op een andere golflengte. En dan zie je natuurlijk ook andere dingen aan het blad, wat ja, wel gezond dus, is. Ze hebben een veel breder ja. uh, kleurbereik. Ja, ja. ja. en, uh, en dat is het grote verschil. Dat is, dat is ook zo met vogels, die, die kunnen ook uh, heel goed ultraviolet zien. En dat is ook, ook, ook wel logisch, want, want die vliegen steeds door de blauwe, onder de blauwe lucht waar een heleboel ultraviolet is. En dat is met die insecten ook zo. En uh, ja, wij uh, stammen van uh, apen die uh, in, in de bossen uh, rondslingeren uh, af. Ja. En daar is ultraviolet veel minder belangrijk. Dus vandaar dat wij geen ultraviolet zien. is uh, eigenlijk, eigenlijk zijn we gehandicapt. <laughs> eigenlijk wel, hè? Ja. ja. Douglas gaan. we moeten het hierbij laten. Bedankt, ja. biofysicus. Ja. Even inzoomen. Want er is behoorlijk wat spul wat we niet zien. Sommige zaken zijn simpelweg te klein om te kunnen zien, althans met onze menselijke ogen. Microorganismen zitten niet voor niets zo. Gelukkig bestaan er extra sets ogen, waarmee ze wel zichtbaar kunnen worden gemaakt. Microscopen heten ook niet voor niets zo. Kijken door en bam, er gaat een wereld open.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 En dat vind ik ook een aspect wat heel erg mooi is. De vorm en de kleur. Het is van een, van een schoonheid en van een pracht die, die mij heel erg aanspreekt. Als je oppervlaktewater neemt, of een beetje slootwater, en je bekijkt dat onder een microscoop, daar kun je echt uren naar kijken. Want er zitten balen van bacteriën, zitten daar ook protozoen in. En, uh, nou dat is een hele levendige bedoeling, die uh, nou ja, heel fascinerend is om te zien van wat voor micro-organismen erin zitten.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 Sommige stinken heel erg, ja. ja, ja, ja. Heel erg. Kunnen ja. huwelijken op stuk lopen. Pardon? Zweetvoeten. wordt veroorzaakt door bacteriën. Die zitten op je huid. En in de beslotenheid van de sok en de schoen kunnen ze hun werk doen. Zetten ze dode huidcellen om en kunnen ze daar een stofje van maken wat heel vies ruikt. De micro-organismen die waterzuiveren, die stinken een beetje. Ze produceren wat waterstof sulfide. En dat heeft de reuk van rotte eieren. Dus dat meurt een beetje. Ik ruik verschillen. En ja, de een ruikt wat zoeter dan de ander. Sommigen ruiken echt naar putlucht, ontlasting. Nou, noem maar op. Het ruikt wel, dat wil ik niemand kennen. Maar het is niet zo dat het zo erg is dat je daarvan wegloopt.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 Willem Reinders en Fred Bogert. En ze schreven mee aan een boek over de wondere van de microben. De microkanon. En uh, over dat laatste waarover ze spraken... hoe iets stinkt of ruikt... daarover volgende week meer in Studio Itzada. In onze serie over de zintuigen. Over de reukzin gaat het dan. Goed, dit was zo'n beetje Studio Itzada... Uh, dadelijk bureau buitenland. Met onder andere de verkiezingen in Iran. komende week. En uh, daarna ook Labyrinth Wetenschap. Het dus zijn allemaal programma's die. Uh, ja, in geleende tijd. worden uitgezonden. Het houdt op, eind van het jaar. Heel erg jammer. Maar we gaan het voorlopig door. En um, ik zal eens even kijken. Ja, de de zien, dat had ik al gezegd. Volgende week. Studio Itzada, uw luisterparadijs. Dit was aflevering 100. Helaas gaan we de 200 niet halen. De 150 ook niet. 130. Nee, nee, nee, vrienden van de radio. Studio Itzada heeft zijn langste tijd gehad. Ik zou dus geen programma meer missen als ik u was. Twee dingen. Elke maandag in juni...